Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Maiel Hageman met het NOS-journaal. Op de Gouwzee bij Monnekerdam is een onbekend aantal schaatsers gewond geraakt. Zeker drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht... met een hersenschudding en ander hoofdletsel na een val op het ijs. Er reden ook veel mensen in een wak... Het was vandaag extreem druk met schaatsers op de Gouwzee... waardoor op verschillende plaatsen het ijs begon te scheuren. Er is veel politie op de been... en er staan ambulances klaar om gewonden af te voeren. Er was geen officiële toertocht op de Gouwzee georganiseerd. Utrecht heeft voor het eerst in twee jaar weer hulpbisschoppen. De vicarissen Hogeboom en Woorts... zijn vanmiddag in de sint catharina kathedraal tot hulpbisschop gewijd. De plechtigheid werd geleid door aartsbisschop Eijk. Hogeboom en Woorts werden door de paus aangewezen... Het aartsbisdom Utrecht zat sinds 2008 zonder hulpbisschop. Hulpbisschop de Korte kreeg toen de leiding over het bisdom Groningen-Leeuwarden. Er is nog maar weinig duidelijk over het verloop van het Amerikaanse offensief tegen de Taliban in de Afghaanse stad Marja. Ongeveer 15.000 Amerikaanse, Britse en Afghaanse militairen vielen gisteravond de stad in Helmand aan, een bolwerk van de Taliban. Volgens de Amerikanen zijn ze een verdedigingslinie gepasseerd en hebben ze een kanaal aan de noordkant van de stad bereikt... Volgens de BBC zijn bij het offensief twee NAVO-militairen omgekomen. Welke nationaliteit ze hebben, is niet bekendgemaakt. Er zouden twintig Taliban-strijders zijn gedood. Maar volgens de Taliban hebben ze de stad nog volledig onder controle... en zijn er maar twee Taliban-strijders omgekomen. Op het tennistoernooi in Rotterdam heeft de Zweed Zweed-Söderling de finale bereikt. Hij won, in de halve finale, hij won de halve finale in twee sets van de Rus Davidenko... De tegenstander van Söderling in de finale komt uit de partij tussen de Servier Djokovic en de Rus Juschny. Het weer op sommige plaatsen wat lichte sneeuw, temperatuur rond het vriespunt. Vanavond en vannacht vriest het 2 tot 5 graden. Morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.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 I'm not gonna write you alone Star BLS. Met Love Song. En een hele, hele, hele goede middag bij de nieuwe Entertainment For You. Ja, het is alweer de zevende aflevering van Entertainment For You. Speciaal voor jullie vandaag. Achter de knop uh, Rudy en Pascal. En on, uh, on, uh, ja, ja, hoe noem je dat? Weer? Op locatie, op locatie, hè? Ja, ik wou het in het Engels gooien. Maar op locatie onze grote vriend Roy van Buringen. Roy, goedenavond. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Goedemiddag. Uh, ja, ja, middag nog, hè. Ja, ja. Uh, ja, live vanuit Zwijndrecht zijn we een, ja, bij de Vendag van Aristine uh, Prins. Ja. En uh, ja, Aristine is wel bekend uh, bijvoorbeeld van Idols en van de X-Factor. En we kennen haar natuurlijk ook vaak in Zandvoort uh, optreden. Op het dorpsfeest, natuurlijk kennen we haar in Zandvoort. En, uh, ja, tot... ja. en jij hebt een lekker feestje daar op het moment. Nou ja, het is uh, gezellig. En uh, ja, er komen allerlei uh, leuke en gezellige artiesten optreden. Waaronder uh, Naomi. Uh, Naomi kent u allemaal van uh, sterren.nl Academy. En uh, ja, die uh, gaat het binnenkort uh, heel vaak zien, uh, in ieder geval bij Sterren.nl. Uh, we hebben natuurlijk, uh, ja, die uh, gaat uh, optreden, uh, ja, en Rowan van de x sector en nog vele andere artiesten. Oké, okay, dus uh, straks uh, ga jij proberen wat bekende mensen uh, te charteren om eventjes uh, te babbelen op de radio? Natuurlijk, dat gaan we zeker uh, proberen en ik zou zeker jullie ook op de hoogte houden hoe gezellig het hier is. Okay. Heb je wel wat drinken aangeboden? Of aangeboden gekregen, Roy? <laughs> wat is dat nou weer voor vraag? Nou, ik, ik wil weten of ze daar wel een beetje gasvrij zijn voor je. Natuurlijk, hartstikke oh, uh, okay. gasvrij. En uh, <laughs> hebben jullie ook uh, nog een gezellig taart aangeboden gekregen van de jongens van uh, Zandvoort op zaterdag? Nou, ja. Ja, daar is wel wat over gezegd, maar volgens mij is die toch ergens, uh, ergens verdwenen, uh, die taart. Uh, ik denk dat je in de koelkast gewoon moet kijken. En daar zou ik <laughs> ja. nog wel een paar biertjes staan. <laughs> dus het is hier gezellig en zo te horen ook bij jullie. Ja. En uh, we gaan er gewoon uh, ja, iets gezelligs van maken. En uh, we zijn zeker zo meteen uh, gewoon bij jullie terug. Hè? Ja, hartstikke ja, okay. gezellig. Dankjewel. Tot straks, hoi. Tot, uh... Hoi. We gaan nog een beetje muziek, denk ik, hè? Ja, tuurlijk. Wat heb je voor ons waard staan? Ik heb uh, niemand meer dan Nick en Simon. Nick en Simon? Ik, ja, ja. Ik zat laatst weer terug te kijken, ik moest wel lachen. Want uh, het was, ja, Nick die kwam met Idols, weet je wel. Ja. Dat hij daar ging optreden, hij is echt veranderd daar. Ja. Dat was, ja, het is toch wel leuk. Ook qua zangtechniek. Ja, hey, ja en dan een, maar een halve long, single, hè? hè. En dan maar een halve long, hè. Ja, Want, uh, die jongen... Heeft hij dat? Ja, hij, café in het hemeltje was hij ook helaas. Ah, er. knap. Dit is een masker. Van dit verander jij opeens naar zwart. En je buien gaan van droog naar boos. Of soms opeens een lang yeah Maar nee, zat het nou met die long, wat je net vertelde? Ja, hij is... Uh, even kijken. De Nick... Nee, Simon. Simon, oh, die Simon. was aanwezig tijdens de Brand in Café Het Hemeltje. Ja, ja. En uh, hij is daarbij een deel van zijn long verloren. En uh, ja, als je ziet, als hij gitaar speelt en een ja. t-shirtje aan heeft, zie je dat zijn arm verbrand is. Dus uh, daarom is het extra sterk dat hij zo uh, aan het zingen is. Ja, dat is, uh, is toch knap toch? Ja, ja, ja. vind ik wel persoonlijk. Ja. Hé, hey, eventjes, uh, ik krijg, uh, we hebben vaste luisteraars, geloof het of niet, maar we hebben vaste <lacht> luisteraars. En ik krijg, elke week krijg ik een, een, een, een, een, een woord opgegeven die ik even door de eten moet gooien. Vandaag ja. is dat uh, pindarotjes. Dus bij deze pindarotjes. <lacht> en we worden even gebeld. Worden we gebeld? Ik zal even kijken. Hallo. Zie je hem? Goedavond. Hey met uh, Roy. Hey, hey Roy. Roy. <laughs> hey jongens. Hey, ik heb uh, Naomi hier voor jullie staan. Gezellig. Gezellig, ja. Gaan jullie haar geven? Goe goeiedag, Naomi. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja hartstikke goed. Ja, ben je gezellig aan het genieten van een een, een feestelijke dag? Ja, we moeten nog beginnen. Het loopt een beetje uit. Oké. Okay. eventjes te wachten tot het uh, startzijn wordt gegeven. En dan, uh, en dan gaat de boel op zijn kop daar. Ja. Ja, je gaat zelf ook optreden? Ja, ik, ga, ik moet het zelf beginnen, zeg maar. Ik moet overnacht. Oh jee. Dat is wel spannend. Ja, dat is heel spannend. Maar oh, ja, daar moeten we goed gaan komen, toch? Ik hoop het. Hoe gaat het verder met je? Hartstikke goed. Druk, druk? Of, uh... Ja, ik ben heel druk. Je bent heel druk? ja. Oh. Ik uh, ga meedoen aan een nieuw programma van de Cross. Ja. Van dat heet de Academy. Oké. Okay. En uh, daar zit ik samen met nog vier kandidaten in. Ja. En uiteindelijk wint één van ons vijf het beruchte platencontract. Oké, okay, spannend. Ja. En het wordt dan op sterren.nl uitgezonden? Ja, op de uh, digitale zender Sterren 24 Oké. Okay. Ja, ja. En okay. dan ga je aan meedoen en, uh, en uh, ja, hopen dat je wint natuurlijk. Ja, tuurlijk. En uh, wat, wat is een beetje jouw genre? Wat is een beetje jouw, uh, wat is jouw, jouw uh, kwaliteit? Jouw thema? Ja, wat ik zelf voornamelijk zing, dat is uh, Engels talen. Um, ja. En dan zing ik het liefst een, een ballad. Dat is, ja, daar kan ik lekker mijn gevoel in leggen. Mm -hmm. uh, maar wat nu de bedoeling is bij het, uh, het programma wat ik ga doen, is dat we Nederlandstalig gaan zingen. Dus we gaan met een producer Nederlandstalig liedjes schrijven. Ja. En, uh, dus die kant gaat nu op. Oké, okay, spannend. Ja. Heb, je, heb je wel alles wat in het Nederlands gedaan? Of is het echt altijd alleen maar Engels ja, geweest? Ja, nee, ik zie natuurlijk ook wel Nederlandstalige liedjes. Uh -huh. Maar ik vind het vrij moeilijk om uh, voor mij een Nederlandstalige liedje te vinden, zeg maar. Ja. Omdat ik uh, in het Engelstalige vooral richting Julien en Kelly Clarkson zit. Ja. Ja, en je hebt geen Nederlandse Julien of Nederlandse Kelly Clarkson. Nee, maar daarom is het misschien juist wel leuk dat jij die plek gaat opvullen. Ja, wie weet. Wie weet. Wie weet. <laughs> nou, ik ben heel erg benieuwd, wanneer begint het? Uh, vanaf aankomende vrijdag, 19 februari, ja. wordt het vanaf 9 uur uitgezonden op sterren 24. Ja. En wordt op zaterdag en zondag herhaald om 12 uur en om 9 uur. Oké, okay. en het is vijf weken, begrijp ik, hè? Uh, nee, tien weken. Tien weken, oké. Okay. Ja. Dus over tien weken weten wij of jij uh, dat beruchte plaatcontact uh, hebt ontvangen. 23 april is de live show. Oké. Okay. Finale. En uiteindelijk uh, wordt er dan gekozen wie van ons vijven dat plaatcontact wint. Oké, okay. nou heel ja, ja, mooi en leuke, leuke uitdaging denk ik zo. Ja, Zeker. En gaat buiten dat programma door nog allerlei andere dingen lopen? Of ga je echt volledig concentreren op dit programma? Uh, Daarna zit ik nog gewoon op school wat nu wel een beetje minder wordt... door mm -hmm. het programma. Ja. En ik loop stage in de gehandicaptenzorg... en dat vergt ook heel veel energie en tijd. Ja. Daar probeer ik ook iets in te minderen. Ja, en... Uh, de, de, ja, dat is een drukke tijd, zeg maar. Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Nou, ik wil jou heel veel succes wensen. Ja. Sowieso zo meteen met je optreden. En natuurlijk straks... Uh, met uh, de Sterren.nl... Uh, ja, uh, platencontractactie... Uh, ja. En uh, ja, we houden je in de gaten. En uh, misschien spreken we je wel over tien weken dat je gewoon gewonnen hebt. Oké, okay, nou ik hoop het. Dat zou leuk zijn, toch? Ja hè. Oké. Okay. Hey, veel plezier vanavond. Dankjewel. En uh, we spreken elkaar. Is goed. Oké, okay, hoi. Oké. Oké. Ja. Okay. Okay. ja. Hey, hey, wat ik wou vragen. Heb jij, heb jij eigenlijk een plaatje wat eigenlijk nooit gaat vervelen. Een plaatje wat nooit kan... Ja, ja, ja die heb ik. Uh, Celine Dion. Chili ja, echt? <laughs> Alone, ja. Okay. Dat is een plaat die ik uh, 10.000 keer achter elkaar kan draaien. En, ja. uh, nou, ik heb er ook een. En dat is deze, Is van Keen. This is the last time Hier in de studio, Rudy en, uh, ja, en Pasco. En Roy de, op locatie. Die is op locatie ja. bij Ernestine. En uh, we hebben net al een gezellige X-Factor kandidaat gesproken. En als het goed is, gaan we straks nog veel meer mensen spreken. Dus het wordt interessant. Blijf gewoon lekker luisteren naar onze, uh, naar onze uitzending. Ja, en we gaan natuurlijk een, praatje, een plaatje van uh, Ernestine draaien. Ja, dat hoort er zeker bij. Ja, dit is Preacher Man. Dan moet hij het wel doen, natuurlijk. Ja, heel die. mooi. Sander van Pitchum en natuurlijk uh, officieel bekend van Dustin Springfield. Ja. Blijft lekker, blijft lekker. Zeker artiest die hem brengt, die brengt het op zijn eigen manier en het is altijd wel leuk om te horen. Maar ik heb hem al in zoveel versies gehoord, dat wil je niet <laughs> weten. Ja, en uh, het is vandaag, uh, vandaag gaat het losbreken in het zuiden van het land. Carnaval. Carnaval, ja, ja. ja. En Rudy die is gewoon. Uh, ja, Rudy is natuurlijk student nog steeds. Dus uh, die is even in zijn studieboeken gedoken. En die, die gaat u dames en heren uh, vertellen waar Carnaval nou eigenlijk vandaan komt. Ja, ja, want Carnaval was vroeger een, uh, een feest met religieuze achtergrond. Carnaval werd namelijk gevierd uh, voor, de, uh, ja, voor de 40 dagen vasten dus het was eigenlijk een vaste avond. De Rooms-katholieken uh, aten tijdens het vaste geen vlees, snoep of lekkernijen. De kinderen hadden meestal wel een trommeltje waar ze dan snoep uh, konden bewaren. Maar daar kwam... Eén hey, moment hoor, we krijgen weer telefoon. Zou ik die eerst even doen? Nee, nee, maak het maar even af joh. Ja. En uh, ja, de kinderen die bewaarden ook wel iets omdat ze nog klein waren. En ze, eigenlijk is het zo uh, ja, ontstaan. Eigenlijk in het zuiden is het eigenlijk erg populair. Uh, vele mensen kijken het hele jaar naar uit. En er gaat namelijk heel veel geld uit naar uh, feesten, alcohol, alcohol, alcohol drank, bier, uh, kleding. Ze zien dus heel gek uit de meeste. En ik zeg nog steeds, ik vind het erg jammer dat het eigenlijk niet hier in de buurt is. Ja, voor jou schilder natuurlijk. Jij hoeft je niet te verkleden. Ha, ha, ha. <laughs> <laughs> en uh, ja, er wordt eigenlijk constant muziek gedraaid. En eigenlijk heeft elke grote artiest heeft wel, een, uh, ja, wel een hitje gehad. Bijvoorbeeld, uh, zometeen gaan we Gebroeders Co, laat ik horen. En natuurlijk niemand minder dan Ari Ribbens. En uh, ja, dit jaar zijn er ook een aantal populaire uh, platen. Bijvoorbeeld Jos van Os. <laughs> ja, die ken je wel, toch? Ja, die ken ik wel. En uh, ja, wie hebben we Fabricio hebben we nog. En uh, ja, ga eigenlijk maar zo door. Weet je wat? Gooi je gewoon lekker Go een in. Goed idee, hè? Daar komt ie. Dan gaan we er toch doen. Dit is de voedersco. Schatje, mag ik je foto? Schatje, mag ik je foto? Mijn oog dat viel op jou. Oh nee, wat is dit nou? Zo'n fijn gevoel, met iets is te ver. niet onderuit, dames en heren. Het is carnaval en ook wij willen daar toch een klein beetje aan bijdragen. Roy, er loopt er eentje te neuren hier. Roy, vertel eens, jongen. Ik ja, hoor dat je een nieuwtje voor ons hebt. Ja, ik, ik heb best wel een nieuwtje. Het is carnaval hè, en dat weten we allemaal. En uh, ja, ik, uh, liep, dat is niet het nieuwtje trouwens hoor, maar ik vind het wel heel leuk om in de carnavalsfeer ook hier te komen. En uh, ik uh, zat natuurlijk van Zandvoort naar uh, Dordrecht, of oh, Zijndrecht, sorry, uh, in de trein. Hè. En uh, tja, wat niet te verwachten is, in, uh, in Zijndrecht, ja, dus het vieren is ook carnaval. En uh, de mensen hier zijn een beetje nuchter en die uh, dachten van, wij uh, vierde geen carnaval. Maar ik zag toch een hele grote groep jongeren uh, met uh, Tweetie-pakjes aan... <laughs> in de trein stappen. Dus dat was wel even leuk. is tenzijde... dus Canaries in de trein. Wat zei je? Canarisch in de trein. Ja, ja ook. En Kitty uh, zag ik, en uh, Tijgertje, en uh, nog vele anderen. <laughs> Hartstikke leuk, gezellig. <laughs> ja, maar uh, ja, dat zeiden. we zijn bij de RS 10 twendag uh, En uh, daar komen. Uh, op dit moment is het niet zo erg druk, helaas. Ik denk dat het toch wel een beetje door het uh, rare, gure weer komt. Maar uh, ja, DJ Michael is net eventjes uh, wat aan het draaien. En uh, maar ondertussen kom je wel toch best wel veel uh, leuke mensen tegen. De mensen zoals Naomi die jullie net hebben gesproken, maar ook, uh, R -R -R maar ook de geluidmens van RST, maar ook de managers van RST en van haar zoon natuurlijk. Die gaan we ook denk ik wel even zo'n tijd op. Zo komt hier denk ik ook wel groot nieuws, want hier loopt ook ergens een mystiek guest rond. Maar die kom je allemaal tegen. En die uh, ga je dan ook allemaal spreken. En je komt ook allemaal natuurlijk uh, op uh, nieuwtjes die dan uh, verteld worden. Die je eigenlijk dan niet uh, mag uh, vertellen. Maar ik weet al wie de laatste tien zijn van X-Factor. Oké. Okay. <lacht> Jij weet al wie de laatste tien zijn van X-Factor. Ja, dat weet ik. Okay. Van dit seizoen? Ja, van dit seizoen. Ik mag het niet vertellen. Maar ik weet het wel al. Ja, nou dan moet je in de Eén aan... één naam vind Eén ik. naam vind ik minimaal. Die beloof ik dat ik die volgende week gaat vertellen. Wat zeg je? Volgende week ga ik dat vertellen. Nou, ik weet niet of we volgende week jou nog in de studio willen hebben dan. Als je er <laughs> niet, uh, niet nee, even maar, nu over de brug komt. Maar het is toch wel buiten dat ik de namen niet ga noemen. Want het is mij gevraagd of ik het niet wil doen. Dus ik ga volgende week één naam dan noemen. En uh, dat kan. Me... Dat niet zoveel schelen, maar nu ga ik dat niet doen, want zou lopen natuurlijk heel veel mensen rond die mij een beetje in de gaten houden of ik niet een nieuwtje door speel. Nee, nee, ik snap het, rooi. ik snap het. Hey, krijgen we Ernestine straks ook nog te spreken? Absoluut, ja, ik ga zeker het tweede uur Ernestine even opzoeken, want we hebben natuurlijk twee uur en het feestje gaat hier natuurlijk nog lang door. En natuurlijk nog een paar bekende gezichten van X-Factor, een, ja, een jongen die heel erg veel krullen en heel veel haar heeft. En uh, dat, uh, ja, ik weet niet precies wie het is, maar ik herken hem wel. Ik, en zo lopen er vele andere gezichten hier nog rond, die, die ik dan uh, eigenlijk nog wel herken, om het zo maar te zeggen. Maar niet precies weet wie het zijn. Maar daar kom ik uh, best wel snel achter, denk ik. Oké, okay, okay. nou, we horen je dadelijk weer, Roy. Ja, veel plezier. En uh, uh, ik wil graag Jos van Os horen. Toch, hè? Ik heb hem bij me, Roy. Dan gaan we hem toch zo draaien. Rudy, ik ga je zeggen. Pascal is volgende week er niet bij ons, omdat ik Jos van Oost ga draaien. <laughs> maar ik uh, vind het wel uh, heel erg leuk als jij hem zo na mijn volgende interview uh, Is goed. Dan doe ik dat voor jou. Ja, dan ben ik, uh, ben ik er vandoor. Dan wens ik je nog een fijne avond. <laughs> okay, <En> dan, uh... <laughs> nog even wat leuks. We gaan nu uh, beginnen. Dus uh, zo meteen spreken we elkaar. Oké, okay. dankjewel. Oh, dankjewel. Oké. Okay. Nou, okay. ik ben benieuwd over die X-Factor. Ja, ja, nou ja. Hij maakt ons nieuwsgierig. Ja nou, ja, nou ja. We kijken gewoon op televisie, weten we het ook. Kan ook, hè. <laughs> Toch? Hé, hey, over nieuwe muziek gesproken. Dit is er een, hè? Vertel het. Dit is Train. Train. Nee, hey, Soul Sister. Hé.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 lekker hè? Alan Clark, blow ja. me away. Ja, hij is uh, op het moment een beetje rustig aan aan het doen hè? Ja, heb ik een tijdje niks van gehoord van hem? Nee, ja, ik begreep, uh, ik heb toevallig laatst zijn management gesproken. Hij is bezig met een, uh, met een nieuwe albumopname okay. en vandaar dat hij het druk heeft en uh, dus erg stil is. En wij hem ook niet kunnen bellen, want uh, daar heb ik natuurlijk al lang geprobeerd. Maar goed, dat komt u weet uh, binnenkort weer vrij snel. Oké, okay. nou ik ben uh, benieuwd. Heb je enig idee hoe lang dat nog gaat duren? Nee, nee management zei er helemaal niks over. Oké. Okay. Dus uh, even afwachten. Maar dat ja, moet we zullen komen. zien toch. Dat moet vast goed komen. Hey, uh, ja, zo zometeen uh, hebben we natuurlijk Hebben weer een interview van Roy, die op locatie is. Uh, en ik denk dat we gaan doorgaan naar een plaatje weer. Altijd gezellig. Toch? Wat heb je voor ons klaarstaan? Voor jullie. <lacht> nee, ja, <lacht> ik heb van, voor je... Van mij en de luisteraars. Ja, tuurlijk. <lacht> voor ons.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 Oh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 Dus een lekker aan de taart. Ja, de provincie heeft ons een uh, mooie taart toegestuurd. Het is niet veel meer van over, maar hij was mooi. Heerlijk. Ron van de boom. Precies. En we gaan naar onze grote vriend Roy. Roy, goedenavond. Nou, ik zal je wat zeggen, Roy is er niet. Wel, oh, Roy is er oh. niet. Die, die is hem gewoon ertussenuit. tussenuit Dan hebben wij even raden. rare Arnoeska de telefoon. Ja, hoi, hoi, hoi. Goedenavond. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Ja, helemaal goed. Wij zitten ons nou, vol te proppen met een mooie taart van de gemeente... ...omdat we 20 jaar bestaan. Oh, wat leuk! Dus uh, ja, daar zijn we oh. erg blij mee. Wat voor een taart? Nou, ja, ik kan een slagroom. Een slagroom slagroom zit erin. Lekker. Maar ik kan verder niet meer zeggen hoe die er precies uitzat. Want uh, okay. dat zit ondertussen in onze maag. Gegooid, wel netjes opgegeten. Ja, we hebben het heel netjes naar binnen oh. geschoven. Oké, okay. gefeliciteerd. <laughs> Dankjewel. Hoe gaat het met jou? Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja, het gaat echt. Uh, ja, het gaat echt uh... Lekker eigenlijk. Ik ben heel lang ziek geweest. Ik heb ook de Mexicaanse griep gehad. En heb uh, okay. heel lang een time-out gehad. Mm -hmm. Niks gedaan, niet gezongen, helemaal niks. Ik ben wel nog bezig met mijn eigen muziek nu. Ik ben bezig met een eigen album, en eigen nummers, Nederlandstalig. Oké. Okay. En uh, ja, ik ben nu allemaal bezig met wat demo's. En dat ga ik in mei opnemen. En dan is het de bedoeling om dat te, ja, uit te brengen. Oké, okay, dus is heel erg spannend. Ja, ja, hartstikke spannend. Ik heb nog wel meegedaan met X-Factor dit jaar. Niet meegedaan. Ik had me ingeschreven, want ik dacht van ja, ik ga het proberen. Ik wil niet opgeven. Eenmaal daar aangekomen in Eindhoven dacht ik van... Oh, wat doe ik hier? Ik zag al die, die, die, die uh, ja, mensen die audities deden daar ook. Hè, die daar altijd kwamen. Ik dacht, nee, zo wil ik niet overkomen. Nee. Nou, maar ik... aan de ene kant, ja, hè, je hebt toch een streef. Maar je wilt gewoon niet opgeven. En ik wilde gewoon de liveshows in. Nou ja, niet gelukt. En helaas. En, uh, helaas dacht ja. ik van dit jaar, ja. weet je wat, ik ga weer meedoen. En ik kwam ik denk dat ik net opgeroepen werd. En toen zei ik van... Nee, ik, ik, ik weet het niet. Nee, ik ga het niet doen. Ik ga mijn eigen weg volgen. Dus dat, dat is wat ik nu eigenlijk ga doen. En dat, vind ik een, ja, dat vind ik persoonlijk een hele goede beslissing. Wat zeg je, sorry? Ik vind het persoonlijk een hele goede beslissing. Ja, ik, ik, ik, mijn gevoel die zei ook van dit moet je doen. Je moet het niet nog een keer doen. Niet nog een keer gekeurd worden. En Met alle respect hoor, want ik blijf kijken. Ik vind het een superprogramma. Mm. Alleen uh, voor mij in dit geval, ik heb natuurlijk één keer Idols gedaan en één keer X-Factor. Ik dacht de derde keer: dit ga ik zelf doen. Ja. Met mijn eigen repertoire, mijn eigen, mijn eigen gevoel, mijn eigen ding. Oké. Okay. Heerlijk, dat is echt heerlijk. Nederlandstalig. En heel veel uh, geschreven door uh, een, uh, een jongen. Ik verklap het nog niet, maar. Ja, ik. Als het zover is, dan uh, zal ik contact nemen. Geschreven door een jongen, dat is inderdaad wel erg, uh, ja. erg vaag. Laten we raden. Een hele stoere jongen, maar uh, die schijnt, stoere jongens schijnen toch heel gevoelig te zijn. Dus, uh, Oké, okay, maar is, er, uh, is het wel iemand die. Uh, ja, heeft al veel op zijn naam staan? Of, uh? Nee, nee, helemaal niet juist. Oké. Okay. Nee, helemaal niet. Maar in mei ga ik uh, beginnen met opnemen. Ja. En dan ga ik mijn best doen om het te promoten. Oké, okay, nou ja, zodra je daarmee start, dan ben je natuurlijk altijd welkom bij ons in de uitzending, ja, dat weet ja, je. hartstikke graag, leuk. Dat ja. vinden we altijd leuk. Hé, hey, dus uh, Nederlandstalig, want die voorzitter zit je toch al voornamelijk aan de Engelse kant, toch? Ja, gedaan inderdaad. En um, ja, waarom heb ik eigenlijk die switch gemaakt? Ik kan niet zeggen omdat het speciaal is, maar omdat mijn gevoel dit nu ingeeft. Ja, daar kan ik dus, me voor Het is nou heel commercieel natuurlijk, Nederlands. Nederlands rap, Nederlands noem maar op. Alles is Nederlands. Mm -hmm. Maar ik heb het gewoon puur gedaan voor mijn gevoel. Ja. Mijn gevoel zegt nu van ja, dit moet ik nu kwijt. Dit wil ik kwijt. En ik wil me ook gewoon natuurlijk... Uh, ja, Nederland, kom op. Ik bedoel, uh, iedereen verstaat het. Het pakt wat sneller. En uh, ja, ik kan me wat beter uiten, denk ik. Ja, ja. En want, hopen want, dat het... Ik voor inleven, meer En dan hopen dat het gewoon volledig aanslaat. Ja, dat, dat hoop ik ook natuurlijk. Dat is het belangrijkste, hè? Ja, dat is het belangrijkste. Nou, het belangrijkste, ik ga het gewoon doen. Ik, ik, zet, ik, ik neem alles op, ik breng het uit. En als het niet aanslaat jammer. Maar het is gewoon iets wat ik wil doen. En wat ik ga doen, aanslaan of niet aanslaan. Oké, okay. ja. heb je al een platenmaatschappij? Of? Uh, nee, nee, er is al wel iemand bezig die uh, alle, zeg maar, alle, alle puntjes op de i gaat zetten. En dan is het de bedoeling om echt... Ja, op zoek te gaan uh, hoe we dat verder aan gaan pakken. Oké. Okay, nou, die persoon ik... die dat doet, die heeft zelf ook wat nummers uitgebracht hoor. Dus dat komt wel goed. Oké. Okay. Nou, ja. dat klinkt allemaal heel erg goed zeg. Ja, ja, heel erg leuk. Ik kan echt niet wachten. Je wil niet weten dat ik denk van... Oh, ik wil het zo graag kenbaar maken. Ja. Op mijn lives, <laughs> op mijn Facebook. Maar ik denk, nee. Nee. Ik Moet het nog ze? even inhouden. Even inhouden, ja. Maar je hebt geen klein nieuwtje voor ons. Je zegt van nou, dat kan ik wel. kleinigheidje voor de vrienden van ZFM. Eh, uh, nee. Sorry. Het <laughs> ah. is een schone zaak. Je moet gewoon wachten. Ja, nou, het viel te proberen, toch? Ja, ja, ja. Ga je vanavond ook nog optreden? Ja, ik ga vanavond ook optreden. Ik doe drie nummers zelf. En een paar nummers met Ernestine, zoals altijd. Ja. En, uh, Want jullie doen ja, vaak ook duo, is... toch? Of niet? Sorry? Jullie doen ook vaak duo optreden, ja, toch? Ja, we doen vaak duo's. Ja, ja we gaan ja. hartstikke goed met elkaar opschieten. Maar we doen ook allebei ons eigen, hè, ons eigen ding, zeg maar. Ja. Daarnaast. En dat gaat gewoon goed. Oké. Okay. Ja, ja, en als het goed is, moet ik zo meteen al op. Dus, uh... Nou, dan gaan we je niet langer ophouden. Nee, dat maakt niet uit. Dat, dat doen jullie nooit, hè, natuurlijk. <laughs> <laughs> oh, oh. hey, mooi. leuk dat je even tijd hebt vrij kunnen maken. Graag gedaan en bedankt voor uh, het uitnodigen. Heel veel plezier vanavond, hè. Ja, en uh, we gaan je in de gaten houden. Ja, precies. Dan uh, geef ik een belletje. Oké, okay, graag. Oké. Okay. Dankjewel. je wel. Dank Nou, leuk toch? Altijd gezellig. Sympathiek, ik vind haar sympathiek. Ja, ja ze, kwam, ze kwam inderdaad leuk over. Ja. Zullen we nog een plaatje van Wayland uh, ja. zien draaien? Ja, lijkt me een goed idee. Doen je kent toch wel de artiest Wayland, ken je toch wel? Ja, ik hij denk doet dat hij het goed doet. Uh, hij doet het toch wel goed de laatste tijd. Hij is eigenlijk namelijk de eerste zanger die een uh, contract heeft getekend bij de Amerikaanse platenmaatschappij Motown. Er zitten heel veel grote artiesten. Michael Jackson zat er in zijn beginjaren, en uh, Diana Ross zat er ja. ook. Motown zegt me helemaal niks. Zeg je niets? <laughs> nee, tuurlijk wel. Oh, dat dacht ik. Ja, maar voor de luisteraars. Hè. Dus... Ja, nee, je hebt helemaal gelijk, joh. Hé, hey, maar uh, wat, ik, ik wou nog wat zeggen. Dat was best wel even. Uh... Nou, ik weet het niet meer. We gaan gewoon even naar een nummertje even. van Ernstine. Uh, oh, heb je die al klaar staan? Ja, is staat klaar. Oh, Oké, okay. ja. Is als jij het schrijfje omhoog gooit, ja, dan uh, gaan wij beginnen. Dan starten maar. Daar is die. Kijk. Wat, wat, dat was Ernestine, in ieder geval, samen met iemand uh, waarvan, waarvan wij niet we niet weten nee. wie Shit. het is. <laughs> Goed. <laughs> Nou, we zitten weer bijna aan het einde van het eerste uur. Hoe ja. vond je dit, Rudy? Nou, ik, tot nu toe vind ik het erg gezellig, toch? Ja, het gaat, uh, het gaat hartstikke gaat het goed. Gaat de, de tijd vliegt voorbij. Volgende week twee uur uh, extra uitzendingen. Vier hè? uur lang, ja. Vier uur lang. Dat maar, wordt... Uh, het wordt knallen. wordt knallen. <laughs> geen hey, heb alweer. jij een uh, motto? Een motto? Ja. <laughs> ja, ja, dat... ja, ik heb verschillende motto's. Maar waar doel je op? Nou, ik heb een motto. Dat is voor mij Is een dag geen Michael Jackson geluisterd is een dag niet geleefd. Dat oh, okay. is natuurlijk met een knippe oog. Maar uh, ja, het volgende nummer... die je gaat horen... behoort niet eigenlijk bij de allergrootste hits... maar doet zeker niet onder. Dit nummer, Baby Be Mine, stond op het album Thriller. Dat tot nu toe de best verkochte album is... aller tijden. Het ging maar liefst 104 miljoen keer over de toonbank. Ja, ik heb hem ook thuis liggen. Hij is goed, hè? Ja, hij is Dit huurde. is Baby Be Mine, Michael Jackson. I don't need no dreams when I'm by.